11 uur. Moutschers met dit NOS Journaal. De politie zoekt ook vanavond naar een vermiste 15-jarige jongen uit Schiedam... Abdullah Masmahorg. Er is een emmeralert uitgegeven. De dove en autistische jongen liep vrijdag weg van huis... en heeft volgens de politie geen jas aan. De begeleidster van Abdullah zegt dat hij het verstand heeft van een klein kind... en van oude spullen houdt, zoals verroeste wasmachines... Mensen in de omgeving van Schiedam wordt daarom opgeroepen... tuinhuisjes of kelderboksen te controleren. Drie jaar nadat de jeugdzorg in handen kwam van de gemeente... is de druk op de crisisopvang voor jongeren nog steeds erg groot. Blijkt uit een onderzoek van Reporter Radio. Volgens het programma worden jongeren met problemen... niet snel genoeg doorverwezen door de wijkteams van de gemeente. En daardoor komen er veel in de crisisopvang terecht. En daar blijven ze vaak langer dan nodig zitten omdat het lastig is om een goede vervolgplek te vinden. Vooral in kleinere gemeenten gaat het vaak mis. De politie gaat morgen verder zoeken naar de vermiste sportvisser op de Oosterschelde. De zoekactie werd vanavond gestaakt omdat het donker werd. Eerder vandaag werden twee lichamen gevonden. De slachtoffers zijn een 79-jarige man uit Hezen in Brabant en zijn zoon van 51. Ze gingen gisteren met een vriend vissen, maar kwamen niet terug bij de bed-and-breakfast waar ze een kamer hadden gehuurd. Op de schaatsen in Calgary in Canada... heeft Marit Leenstra een nieuw nationaal record gereden op de 1500 meter. Ze verbeterde de oude toptijd van Irene Buust. Met haar record werd ze tweede achter de Japanse Takaji. Bij de mannen pakte Koen Verwij ook zilver op de 1500 meter... en ook hij reed een Nederlands record. Het goud was voor de Rus Dennis Yuskov Kjeld Nuis won de bronzen medaille. Het weer overwegend droog, maar in de kustprovincies kan een bui vallen. Het koelt af naar 2 tot 6 graden. Morgen valt er een enkele bui, ook af en toe zon, bij 6 tot 10 graden. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur.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 Nou, kijk, het is dus zo gegaan dat ik eigenlijk thuis in 1953 was. Dat heb ik dus gingen uh, telkens naar de grievomeerde kerk en daar was een werden preken gehouden eigenlijk om.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 Rijst nu zijn heilige naam met meer passie dan ooit, O, mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. Heer, volgedeelt toont u ons uw liefde, uw naam.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 In mijn einde komt, zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen. Tienduizend jaren tot in eeuw.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 Kom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 verworpen en alleen als een roos geplukt en weggegooid nam mijn te straf en dacht aan mij meer dan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 Op het water, de oceaan is wijd en die. U vraagt me alles los te laten, daar vind ik u en ik twijfel voor Dan blijf ik hopen op uw naam? Mijn ziel vindt rust, want in de storm is zee is volgenaden. Uw sterke hand, die houdt mij vast. En als mijn voeten zouden